2 uur. Dit is Radio 1. Renze Klamer en Jeroen Snel. Wat is het belangrijkste motief van de Mexicaanse zageman Carlos Slim om KPN over te nemen? We praten er zo over met beleggingsexpert Jeffrey Fonk, die de familie Slim een keer ontmoette. En hier aan tafel zit ook Chris Westendorp, die het script schreef voor de film Dorsvloer Vol Confetti. Nu eerst het NOS-journaal met Dorad Megens. Een zeilboot op het kanaal door Zuid-Beverland is bij Wemeldingen door een tanker overvaren. Het is niet duidelijk hoeveel mensen er aan boord waren. Verslaggever Theo Verbrugge. Er waren twee sonarhelikopters hier boven het kanaal uh, actief. Op beelden daarvan zijn ze gaan zoeken. Aanwijzing hebben ze daarvan gekregen. En toen is er een vrouw uitgehaald uit het water. Ze is nog gereanimeerd en overgebracht naar het ziekenhuis in Groes. Maar het is onduidelijk of ze levend hier vandaan is gekomen. De hulpdiensten in Zeeland denken niet dat er nog meer mensen levend uit het water worden gehaald. De reddingsactie is intussen gestaakt.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 Twee Nederlandse klimmers krijgen in Oostenrijk een boete... die kan oplopen tot 2300 euro... omdat ze op een berg net deden alsof ze uitgeput waren. De Nederlanders hadden eigenlijk niks... en wilden gratis vliegen in een reddingshelikopter... meldt de Oostenrijkse nieuwszender ORF. De twee vrienden van 27 en 30 beklommen afgelopen juni... een 1750 meter hoge berg in het massief bij Salzburg. Onderweg naar beneden belden ze de hulpdiensten... met het verhaal dat ze niet meer verder konden door uitputting daarna kwam een helikopter hen ophalen. Later bleek dat ze het verhaal hadden verzonnen. De Oostenrijkse hulpdiensten nemen dergelijke ongein hoog op. Turnster Celine van Gerner doet in oktober definitief niet mee aan het WK-turnen in Antwerpen. De 18-jarige van Gerner werd eind juli geopereerd aan een rechter enkel en het herstel gaat niet snel genoeg om in Antwerpen te acteren. Op de Spelen in Londen werd Celine van Gerner twaalfde. Het weer, wolkenvelden en zon. De meeste zon in het westen. Er valt een enkele bui en het is 17 tot 21 graden. Morgen schijnt de zon overal geregeld, maar ook dan weer buien, misschien het onweer. En wij gaan zo verder met Dit is de Dag. Blijf bij ons. Deze zomer in het concertgebouw de Robeco Summer Nights. Met classics in the mix. Bijzondere concerten waar stijlen samenkomen.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 Download gratis de Ster extra app voor je tablet of smartphone op sterextra.nl. Dit is Radio 1. EO, dit is de dag. Rens de Klamer en Jeroen Snel. Dit is de dag dat er nog steeds veel vragen leven over de overname van KPN... door de Mexicaanse miljardair Carlos Slim. Kenner van de telecomwereld Jeffrey Vong probeert er zo een paar te beantwoorden. En verder zit hier aan tafel Chris Westendorp... die het script schreef voor de film Dorsvloer vol confetti. En we praten met notaris Lucienne van der Geld... die steeds vaker te maken krijgt met mensen die erfenissen weigeren. Lucienne, kun je vast een reden noemen voor dit groeiende aantal weigeringen? Een reden is onder meer de crisis, het toenemend aantal schulden in erfenissen. Oké. Okay. En in de rubriek melk en honing is vanmiddag te gast onze voedings- en gezondheidsdeskundige Frans Kok. Als u uw mening heeft, dan horen we die graag via Twitter met de hashtag DIDD... of geven naar onze website, dat is ditisdedag.nu. Ja, komt KPN in Mexicaanse handen? Dat is de vraag waarover topman Ilko Blok en zijn staf deze dagen in Conclave zijn. Afgelopen vrijdag werd bekend dat Carlos Slim, de grote baas van het Mexicaanse telecombedrijf America Mobiel, alle aandelen van KPN wil opkopen. Jeffrey Fonk, goedemiddag. U bent de beleggingsexpert. U volgt al jarenlang de ontwikkelingen in de telecommunicatiesector. Nu reist er ook de hele wereld over rond en zo kwam u op een dag de zonen tegen van Carlos Slim. Ja. Was ja. dat bij toeval of bij afspraak? Nou, het was inderdaad bij, bij afspraken. Het is uh, wel enige tijd geleden geweest, uh, een jaar of tien... dat ik uh, als grote belegger uh, in Mexico ben geweest. En daar heb ik de beide zonen van Carlos Slim ontmoet. Wat zijn het voor types? Uh, ik moet zeggen, hele duidelijke telecommensen. Ik moet zeggen, ik, uh, ik bestempel de, de familie Slim niet als, uh, nou ja, als, als, als boeven of dat soort dingen. Ik denk dat het heel duidelijk mensen zijn met een duidelijke visie... Ten aanzien van de, de telecomsector. En die, die, die, die deelde ze ook heel duidelijk in die meeting. Zou u zaken met ze doen? Ja. Ik heb dat ook in het verleden heb ik ook geïnvesteerd in deze, in deze Mexicaanse bedrijven. Ja, geldt de ja dan ook voor de eventuele overname van Slim eh, van KPN door Slim? Of ik daar zelf in zou investeren? Of dat ik eventueel ja, aan de. Dat, dat dat een verkopen. goede move is? Dat dat een goede move is. Ik. ik Probeer even uw vragen iets duidelijker nou, te, te, te begrijpen. Vindt u het een goed idee dat Carlos Slim KPN inderdaad gaat overnemen als we door zou gaan? Ik denk vanuit het de perspectief van uh, Carlos Slim denk ik dat het een goede move is. Mm -hmm. Ik weet niet of u bedoelt vanuit een Nederlandse belegger nogmaals. De ik laat even... we, ja, sorry, ik, ik moet mijn vraag <laughs> iets anders voor. Ja. Vanuit de belegger, de, de mensen die aandelen hebben. Ja. Nou, dat is natuurlijk heel afhankelijk van wanneer je de aandelen gekocht hebt. Ik denk als je ze enige tijd geleden hebt gekocht op een aandeel 8, mm. voor 8 euro, dan vind je het misschien enigszins zuur als je nu je aandelen moet uitleveren ja. voor, uh, voor 2,40. Maar er zijn ook mensen die hebben hem op uh, laag uh, onder de 2 gekocht. En die kunnen een mooie winst kunnen die in principe ook. Dus de feestvreugde kan uh, van Laten we even afdagen. teruggaan naar afgelopen vrijdag, naar het moment dat bekend werd dat Carlos Slim inderdaad uh, interesse heeft in KPN. Telecomconcern America Mobile dat een bod deed op KPN. Bedrijf van Carlos Slim, de miljardair uit Mexico, wil KPN overnemen voor 7,2 miljard euro. Op dit moment heeft het bedrijf bijna 30% van KPN in handen. Het vervelende is natuurlijk als iemand 30% of 29% van je bedrijf koopt... dat hij daarmee alles blokkeert. Iemand anders kan het niet kopen, want het is helemaal afhankelijk... of hij die 30% verkoopt. Ja, oud-KPN-topman Scheepbouwer is uh, kritisch uh, over Slim. Jeffrey Vond, beleggingsexpert. Werkt zo'n signaal van, van Scheepbouwer door? Heeft dat effect wat dat soort oud-topmannen nog roepen? Ja, nou, ik denk, ik denk dat dat zeker, zeker doorwerkt. En ik denk dat uh, telecombedrijven zijn, uh, ja, zijn, liggen open in het publieke domein. Ik denk als we de kranten gezien hebben afgelopen weekend... hoeveel er over geschreven wordt vanuit alle kanten. Vanuit, uh, nou ja, oud-topmannen, uh, de vakbonden, maar ook de politiek dan zie je toch hoeveel dat leeft bij uh, ondermensen. En ik denk zeker dat het de, de heer Scheepbouwer... die heeft vrij veel betekend voor, uh, voor KPN. En ik denk dat zijn mening zeker, uh, zeker telt. Ja, net als Willem Vermeent, de oud-staatssecretaris... Uh, uh, uh, die zegt van, ja, dat is nou een oud-staatsbedrijf... -oud uh, de communicatie in ons land, hangt zoveel van af. Zelfs als je 112 belt, he, dan loopt dat via KPN. Moeten we dat wel toevertrouwen aan een Mexicaan? Ja, ik, ik kan me heel goed voorstellen dat die vragen er, uh, er zijn. Uh, ik denk natuurlijk wel dat in de loop van de tijd zijn heel veel dingen veranderd. zijn. Het is een sector die het ongelooflijk moeilijk heeft... en al jarenlang uh, nou ja, toch moeilijk heeft, uh, flink moeten saneren. Als je bijvoorbeeld kijkt wat in de laatste paar jaren al gebeurd is... met de werkgelegenheid, dan uh, ja, daar word je daar in principe ook niet vrolijk van... En je moet ook kijken van hoe gaan we naar de toekomst, gaan, gaan we verder. Er zullen ook weer flinke investeringen gedaan moeten worden. En uh, op dit moment heeft KPN uh, nog steeds een vrij flinke schuldenpositie. En misschien in handen van een grote concern met, mee, met diepere zakken... kan eventueel de consument in de toekomst nog wel beter af zijn dan dat, dan dat ze nu al zijn. Een overname is uh, absoluut noodzakelijk, zegt u, ik, om ik, te overleven. Ik denk dat consolidatie in heel Europa... In de telecomsector, in een sector die uh, vrij volwassen is, uh, hevige concurrentie uh, is geweest. Ook sterk gereguleerd, ook vanuit een Europees perspectief. Ja, dat we daar denk ik toch een, een consolidatieslag uh, moeten maken om uh, de bedrijven weer wat, uh, wat gezonder te maken. Ja, en dat betekent dan dat, mensen moeten dat bedrijven moeten samen glonteren, uh, samen sterk worden. Ja. Het is bijna een soort economische wetmatigheid. Ja. Is het een beetje zoals KLM met Air samen samengingen om maar te overleven? Is dat een goed voorbeeld? Ik denk dat dat wel een goed voorbeeld is. Ondertussen is het KPN die van de dochter E-Plus af wil. Dus dat is eigenlijk een omgekeerde beweging. Maar wel om geld binnen te halen. Zou dat genoeg zijn om KPN dan overeind te houden? Of zegt u nee, die buitenlandse partner is hoe dan ook nodig? Mm. Ik denk dat het een hele goede vraag is. Uh, ik denk ook een terechte vraag. Uh, ik denk dat u... Ik denk dat... dat laat, ik, laat ik eerst de vraag beantwoorden. Misschien kunnen we later ook nog eens een keer uh, terugkomen op het punt van met name hoe belangrijk Duitsland is. Want ik denk dat Duitsland met name ook de reden is waarom Carlos Slim op dit moment de bieding heeft uh, gedaan. Maar laat ik eerst even terugkomen ja. op, uh, op uw vraag. Uh, de verkoop van, van Iplus was bijna noodzakelijk. Gezien, uh, gezien de balans, uh, de zwakke balans van, van KPN. Zelfs nog naar de uh, recente rights issue. Dus ik denk dat ze zeker op eigen kracht zouden kunnen overleven... Als de, als de deal in Duitsland succesvol wordt afgerond. Maar deze move van Carlos Slim heeft me in mijn ogen... met name ook te maken hebben om deze deal te blokkeren. Ja. Want Carlos Slim wil in mijn ogen niet graag... dat uh, KPN afstand doet van die plus. Is, is dat ook antwoord op de vraag... wat nou de werkelijke motivatie is van Carlos Slim... om KPN over te nemen? Is dat om de deal, uh, de verkoop van E-plus, te blokkeren? Of is het toch meer dan dat? Ik denk dat er uh, een aantal facetten zijn. En ik denk dat het heel moeilijk is om, uh, te kijken, om, om precies aan te geven... wat nou uh, het hoofdmotief is. Ik, ik denk, ik, laat, ik een, laat ik een drietal mogelijke motieven opnoemen. Um, Carlos Slim, uh, die, op dit moment is hij voornamelijk... Uh, in, op telecomgebied uh, opereert hij in uh, Latijns-Amerika en uh, Noord-Amerika voor een deel. Maar met name Latijns-Amerika. Uh, ik denk een stuk diversificatie, dus weg van emerging markets, uh, groei georiënteerd... meer richting value, wat er met name in, Euro in Europa is... dat zou een heel belangrijke drijfveer kunnen zijn om, uh, om, in, om in Europa wat te maar doen. Maar wat betekent dat concreet, meer richting value? Nou, dat geeft aan dat, dat, dat nou ja, niet al je eieren in één mandje stoppen. Of okay. dus als het ware een beetje spreiding van, uh, van risico. Want hij koopt uh, meerdere Europese bedrijven op, deze Carlos Slim met Mexico. Dat, als dat mogelijk is, sluit ik dat zeker uh, sluit dat, ik Dat, dat zeker is met. zijn plan. En wat doet hij vervolgens met die bedrijven? Nou, ik, ik ben op zich uh, nou, toch wel optimistisch ten aanzien van, met name vanuit de consumentenkant... wat, uh, wat Carlos Slim doet met zijn telecombedrijven. Hij heeft in het algemeen heeft hij een, uh, heeft een historie waarin hij bedrijven koopt... vaak met flinke investeringen de servers op een hoger pijl brengen. En ja, daar ook wel redelijk prijzen voor vragen. Maar uh, over het algemeen uh, heeft, uh, levert hij wel goede servers aan zijn dat, klanten. Dat is toch in markten voornamelijk waar minder concurrentie is, zoals in Mexico? Ja, nee, dus dan dat, kun je ook een hogere prijs vragen. Dat, dat kan hij in komt... Nederland niet maken. Dat of tenminste? Nou, dat, dat is natuurlijk ook even de vraag. Kijk, ik gaf net al aan in een eerder. Uh, op een eerdere vraag dat in mijn ogen consolidatie nood, noodzakelijk is. En ik denk dat er ook in Nederland uh, hebben we al wat bedrijven uh, nou ja, het speelveld zien verlaten. Misschien mo moeten er nog wat meer het speelveld zien verlaten. En dat we dan over een aantal jaren toch misschien weer, zeker aan de vaste kant, in een soort. Duo komen met aan de ene kant KPN en met aan de andere kant de kabelbedrijven, waarin beide bedrijven op een goede manier service verlenen aan de klant. Daar misschien ook wel een wat hogere prijs voor vragen. We gaan even naar Mexico zelf, want uh, ja, we willen een beter beeld krijgen van deze Carlos Slim. Uh, onze correspondent is Edwin Timmer in Mexico. middag, goede avond voor jou, Edwin. Morgen is het voor mij, maar goedemiddag hoor. Uh, ja, goedemorgen. <tie> het is daar vroeger inderdaad. We gaan uh, naar links over de aardbol. Uh, ja, deze Carlos Slim. Uh, wat, uh, wat weet jij over zijn werkwijze? Hoezeer wordt hij gewaardeerd in eigen land, daar in Mexico? Uh, nou, als we puur even over de, de telecom eerst praten... Dan, dan is het natuurlijk zo dat hij hier uh, in 1990 was dat... dat hij Telmex overnam en dat was toen het staatsbedrijf... Hè? net zoals vroeger KPN bij ons het staatsbedrijf was... En uh, dat heeft hij voor een flinke hap geld kunnen binnen, binnenslepen. Um, dat is eigenlijk, is dat, dat monopoliepositie van dat Telmex van toen is eigenlijk nooit echt veranderd. Uh, het is nog steeds zo dat 70% van alle mobiele en 80% van alle landlijnen, ja die zijn in zijn bezit. Ja wat krijg je dan, dat is eigenlijk een soort bijna monopoliepositie nog steeds. En er is dus, uh, hoewel men heel veel respect heeft voor de manier waarop de man zaken doet, hè, voor, zijn, voor, zijn, voor zijn vernuft in het zaken doen... Ja, is het toch zo dat heel veel Mexikanen ook wel een beetje moe zijn... van die enorme hoge tarieven hier. Ook de OESO bijvoorbeeld, die heeft ook gesteld van... ja, uh, als je naar Mexico kijkt, ja, dan zijn dat eigenlijk... zeker als je kijkt naar de salarissen in dit land, die zijn bijzonder laag... ja, uh, dan zijn die eigenlijk veel te hoog voor internet en voor, uh, voor telefonie. Maar goed, kan je dat Carlos Slim aanrekenen? Hij heeft gewoon een slimme deal destijds uh, gesloten door dat staatsbedrijf... met alle, ja, alle luxe van dien, zeg maar, over te nemen. Hè? Dat je monopolie hebt. Ja, dat klopt. Alleen uh, kijk wat natuurlijk wel de bedoeling was en wat zeker de bedoeling is van de huidige president Enrique Peña Nieto... Uh, dat is van, kijk hij ziet ook wel dat, dat, dat de lonen laag zijn in Mexico, dat heeft heel veel zin, want ja daardoor zijn er heel veel bedrijven geïnteresseerd om hier te investeren, tegelijkertijd wil hij natuurlijk ook dat de bevolking zelf wat meer te besteden heeft en, en, en makkelijke, goede, goede services kan kopen hm. dus wat is zijn bedoeling? Die monopoliepositie die, uh, die moet weg uh, dus Peña Netto heeft een aantal maanden geleden heeft hij al een plan hier naar het parlement gestuurd van dat in de telecommarkt maar ook in de internet, in de televisiemarkt mag een bedrijf nog maximaal negen. 40 à 50 procent van de markt uh, in handen hebben. Nou, dat betekent nogal wat natuurlijk. Als je uh, begrijpt wat ik, net, wat ik net noemde over de 70 en 80 procent marktaandelen nu. Dus dat gaat slim uh, zeker, zeker voelen. En, ja, en op die manier probeert de, de huidige president dan toch meer concurrentie in die markt te krijgen. En uiteindelijk hoopt hij dan, misschien net als in Nederland, met een normale concurrentie wat normalere tarieven te krijgen. En dat gaat deze president ook lukken om deze plannen door te voeren, denk je? Uh, die kans is zeer groot, want uh, uh, ook de oppositiepartijen, uh, ja, die, die, die voelen dit wel hoor, dat dit uh, zeker wel zijn nut heeft. Ja. Nog, nog één vraagje over hoe uh, Carlos Slim uh, uh, ja, met zijn mensen omgaat bijvoorbeeld. Weet je er iets van? Hoe is hij voor zijn personeel? Ja, dat is niet slecht hoor, zoals hij bekend staat. Uh, als je. Uh, kijk, want. Telmex en America Mobile is absoluut niet zijn enige bedrijf. Um, de man staat hier eigenlijk bekend als de man van de duizend bedrijven. Uh, uh, in zoveel dingen heeft hij wel geïnvesteerd. Ik bedoel, als ik hier mijn raam uitkijk... dan kijk ik naar een groot warenhuis van Sears bijvoorbeeld. Daar heeft hij hm. geld in zitten. Hij zit, hij zit in grote restaurantketens, hij zit in mijnbouw, hij zit in, in van alles. En laat hij dan uh, de raad en... van bestuur zitten? Want dat geldt dan uh, uh, natuurlijk voor KPN Nederland. Of moeten die mannen vrezen voor een baan dat er ineens Mexicanen komen? Nou, dat weet ik niet. Ik over dit specifieke voorbeeld weet ik niet zoveel. Wat ik je alleen wel graag wil vertellen is dat over het algemeen personeel bij dit soort al deze bedrijven die ik noemde, is men redelijk tevreden over de secundaire voorwaarden van hem. Kijk, dit is niet een land waar, waarin uh, mensen heel veel verdienen. Dus op het moment dat je redelijk netjes wordt betaald en je hebt ook een nog normale vakantiedagen en er wordt ook nog aan je pensioen gedacht, nou dan zijn de Mexicanen al, die hebben al het idee van nou, ik heb het redelijk voor elkaar. En dat is wel meestal het geval bij Slim. Dus wat dat betreft staat hij zeker niet slecht bekend. Oké, okay. Edwin Timmer Vanuit Mexico, dankjewel. Ja, Jeffrey Vonk. De werknemers hier hebben niet zo heel veel te vrezen. als we dit zo horen. Geloof je daar ook in? Nou, op zich. Uh op zich grappig dat de, dat de vraag even werd gesteld over, uh, over, de, over de werkgelegenheid. Want ik, mede gezien de, de hele slechte ontwikkelingen, met name al in de telecomsector, ben ik op zelf nu ook op zoek naar een nieuwe uitdaging. Omdat het advieswerk in, uh, in de telecom, uh, nou ja, daar is niet, niet zo heel veel vraag meer naar. Maar ik, ik, ik denk dat even terzijde, maar even terugkomend op. Uh, dat was even een mini sollicitatie <lacht> voor de oplettende <lacht> luisteraars. <lacht> ja. Nou ja, bij deze dan. Bij ja. deze dan. Maar even terugkomend op de even terugkomen op een vraag ten aanzien van, van de werkgelegenheid. Uh, ja, want die ondernemingsraad die maakt zich wel behoorlijk ja, zorgen. hoorden we vrijdagavond ik, Ja, Dat probeerde ik net al in een eerdere vraag aan te geven. Onder Scheepsbouwer en ook onder, onder Elko Blok... Uh, is het aantal ontslagen is natuurlijk al vrij, vrij fors geweest. En ik, ik begrijp met name de, de, de, de wens die aan alle kanten wordt uitgesproken... om natuurlijk zoveel mogelijk concurrentie en lagere prijzen te hebben. Maar dat betekent natuurlijk wel dat... Uh, ja, hoe ga je links of rechts die lagere prijzen ga je krijgen? Is dat, is dat een lagere service die je op dat moment wil gaan, le gaan leveren? Wil je dat met minder mensen doen? Dus ik moet zeggen, de, de bezorgdheid om het personeel... of dat nou nog veel slechter gaat worden... dan wat we de laatste paar jaren hebben gezien, dat behaam ik niet. Ja. Nu nog even naar de aandeelhouders. Uh, Carlos Slim die gaat de aandelen opkopen voor 2,40 euro per aandeel. Ja. En nu uh, is vandaag bekend geworden dat, uh, door middel van een enquête... dat de meerderheid van deze aandeelhouders dat bedrag eigenlijk veel te laag vindt. Ja, nou, op zich een hele, hele interessante, uh, interessante constatering. Um, <laughs> Goeie vraag, Goede ja, constatering. Ja, nee, ik moet zeggen Sorry. inderdaad, ik, ja, ik denk dat het een, een vrij fair bod is. Ik moet zeggen, als we nog, Die 2,40 euro. Ja, ja, ik denk dat we nog zetten. even terugkijken naar het verleden. Ik denk dat Carlos Slim bijna nooit een bod. Verhoogd heeft. Nee, even af... voor het beeld: wat is het, de waarde van het aandeel nu, vandaag, op dit moment? Die is 2,35. Dus, uh, dus, dus daar gaat die 5 cent boven zitten. Ja, maar aan de andere kant, op het moment dat hij het bord deed. Uh, handen, stond de koers rondom de 2. Dus hij heeft op zich al een vrij aardige premie betaald... ten opzichte van de huidige van de koers op het moment van de, van, de, van de bieding. Als we er even vanuit gaan dat de markten efficiënt zijn... dan zit alle informatie zat op dat moment in de koers. Dus dan ligt hij toch een aardige premie op dat moment boven, boven de huidige koers. Dan nog even een klein rekensommetje. Uh, als hij die, die aandelen heeft, hoeveel, hoeveel betaalt hij dan uiteindelijk voor KPN, grofweg? Uh, volgens mij om, om erbij uh, de, de, uit mijn hoofd gezegd, de marktwaarde is op dit moment 4 miljard. 4 miljard. Ja. E plus uh, is in de verkoop nu voor het Spaanse Telefonica. Daar is ja. KPN mee bezig. Ja. Hoeveel moet dat uh, opleveren? Dat moet bij uh, 8,1 miljard opleveren. Maar, maar, maar niet vergeten, de, er zit natuurlijk naast de marktwaarde... zit er ook een flinke schuldpositie. En die schuldpositie die neemt je natuurlijk ook mee. En dat is, dat is natuurlijk ook het, het grote probleem op dit moment van KPN. De aanzienlijke schuldpositie. Die en hoeveel is dat? Hebben. Uh, ik denk dat onder de dat uh, Even kijken, ze hebben vrij recentelijk een rights-issue gedaan. Ik denk dat onder de 8 miljard is. Ja, ja, dus dat is wel de erfenis die die, uh, die, die overneemt. Ja. Um, die aandeelhouders, hoe gaan ze uiteindelijk reageren, denkt u? Gaat deze overname wel of niet door? Uh, ik denk dat er een aantal facetten zijn die, die daarvan belang zijn. Er zijn natuurlijk verschillende aandeelhou aandeelhouders. Uh, er zijn op zich de huidige aandeelhouders. Je kan ook nog eventjes vragen van wat eventueel de stichting gaat doen. Nou ja, Nou ja. ja, Er is een stichting preferente aandelen KPN. Een soort ja. waarborg voor als er situaties ontstaan... Ja, die echt gevaarlijk zouden zijn voor het bedrijf, dan grijpen ja. ze in. Hè? Ja. Verwacht u daar dan actie van? Nou, ik, laat ik het zo zeggen. Ik sluit het niet uit. Medegezien de... Nou ja, alles wat we toch weer recentelijk weer in de krant hebben gelezen. en hoe belangrijk mensen allemaal toch het Nederlandse netwerk uh, vinden. en dat dat in Nederlandse handen blijft. en alle, alle commotie. Een netwerk dat wel beschermd is door wetgeving. Ja, ja. Ik, ik denk uiteindelijk van. Uh, nogmaals, ik sluit het niet uit. Het, het is in principe ook weer niet helemaal. dat ik zeg van nou. Het per se dat het definitief ja, gaat gebeuren. De kogel is nog niet door de kerk. De kogel is 7, maak een inschatting. 7, 7 uh, 50, 40, 60 procent kans dat het doorgaat. Nou ja, ik denk dat dat heel moeilijk te zeggen is. En ik begrijp Doe zo goed, go 50-50. Nee, ik begrijp dat u mij een uitspraak wil, ont wil ontlokken. La, laat, ik het zo... ik, ik, la, laat ik twee dingen zeggen. Van, er is natuurlijk de vraag: <laughs> van, wordt het, uh, wordt het gebruikt? En de tweede is: van, is het, houdt het ook lang stand? Okay. Want het is natuurlijk ook een, uh, ja, een, een beschermingsconstructie die eventueel ook uh, bij de rechter ongedaan kan maken. En het, okay. is ook een, het is ook een constructie die niet tot in de lengte van jaren uh, uh, kan duren: een getal gaan we niet uitkrijgen vandaag. Nee, we gaan het over iets anders hebben, namelijk over dat we als mensen steeds grotere opscheppers worden. En dat gaat er niet over sterke praatjes, maar over wat we op ons bord scheppen. En dan gaan we het over hebben met hoogleraar Voeding en Gezondheid aan de Wageningen Universiteit, Frans Kok. Melk en honing. Alles over eten en drinken. Frans Kok, welkom. Afgelopen weken twee interessante kwamen naar buiten... Uh, over overgewicht bij kinderen. Uh, vertel. Ja, dat is in Nederland uh, niet aan het dalen. Het, het stijgt zelfs licht. In Amerika is het wel aan het dalen. Ja, dat is... Een heel klein beetje, maar wel een, een duidelijke lijn. We dachten dat het omgekeerd was, toch? vaak? Ja, dat, uh, dus in Nederland moeten er nog veel meer inspanningen gedaan worden. Met name om het gedrag van mensen te veranderen. Op dit moment zijn 15 van de kinderen met name... hebben problemen met het gewicht overgewicht Of ernstig overgewicht. Ja. En bij volwassenen is dat natuurlijk nog veel erger. Ja. Waar dat mee te maken zou kunnen hebben. En daar gaan we het over hebben. Dat is de, de porties die wij op ons bord scheppen. Want ja. die zijn de afgelopen jaren een beetje gegroeid. Begrijp ik. Jazeker. Dat, dat zijn eigenlijk wel aardige voorbeelden. Er is een, een econoom. Brian Wansink. Van de Universiteit van Cornell. In Amerika. En die heeft dus de uh, Joy of Cooking. Dat is het Amerikaanse kookboek. Dat bestaat al 70 jaar. En daar heeft hij eens gekeken naar, er staan iets van 4000 recepten in. En die heeft hij vergeleken in 1936 met uh, 2006. Dus met de herdrukken. De herdrukken, ja. En daar zag hij dus dat die, uh, dat die, rec die recepten en de, de porties, die werden steeds maar groter. Die namen zo'n beetje 50% toe. En 50%? Die 50%, die gingen van 2100 calorieën gingen die naar 3000 calorieën. Uh, heeft toen vervolgens heeft hij ook uh, schilderijen van het laatste avondmaal heeft hij, over duizenden jaren heeft hij ook geanalyseerd. Gekeken hoe groot de borden waren, hoe groot uh, de, de, de, de vis uh, de, die werd afgebeeld en het lamsvlees. En daar zag je dus ook enorme toename in de omvang. En in Nederland zie je, uh, dat is ook interessant, in Nederland zie je bijvoorbeeld dat familiezakken met wokkels. Dat die ook in de loop van de tijd van 60 gram naar 110 gram. Uh, je ziet uh, ook in alle handen van Albert Heijn, daar worden ook uh, veel grotere porties. En, ja, en daar, uh, dat is dus een van de redenen. Maar hoe, uh, hoe kan dat dan? Want hebben we meer honger gekregen, kunnen we ons meer eten veroorloven? Uh, nee, ik denk, ik denk dat het toch bij de met de samenhang met de welvaart die op een gegeven moment ook uh, die je in landen ziet ontstaan. En dan worden automatisch die porties groter. Uh, ik, ik ben zelf, uh, je ziet zelf bijvoorbeeld in Amerika hoe de porties met de frisdranken, hoe die toegenomen zijn. En dat ook burgemeester Bloomberg in New York zijn uiterste best heeft gedaan om uh, die, in elk geval van anderhalve liter. Hè, ja. De Big Lump heet ja, die ja. geloof ik, om, uh, die, om die terug te brengen naar een halve liter. Ja. Maximaal. Maar ja, nou, nou, nou, Dat is door het, het hoogst hoog gerechtshof in Amerika is dat doorgevoerd. En het gaat niet door, want de Amerikanen die voelen zich in hun vrijheid aangetast. <laughs> uh, die arme Bloemberg, die wel in restaurants het roken heeft kunnen verbieden, en zo, die, die is hier niet in geslaagd. Maar dat, dat het daar zo was, als je in een gemiddeld fastfood restaurant een, een medium menu bestelt, dan krijg je een enorme hoeveelheid daar. Dat, ja. dat wisten we al, maar dat het hier ook hier is. Dus de hamburger bijvoorbeeld, is die, is die ook groter ja, de geworden? De hamburger, de pizza-stuk, alles, alles is ja, van 10 tot, tot bijna 100 procent is dat in omvang toegenomen. En hoe zit dat op je eigen? De, de Sorry. Op jouw eigen bord? Het eigen bord, nou, dat, kijk, de, de, een van de manieren... een hele triviale manier, is gewoon kleinere borden kiezen... waardoor je automatisch uh, minder opschept. Maar heb je daardoor ook minder honger? Uh, nou, als je dat ook nog koppelt... Uh, nou gaat dat, is dat nog in de kinderschoenen, staat dat. Maar als je dat nou ook nog koppelt aan wat bewuster te eten... en als je dat niet zelf kunt, is er tegenwoordig een vibrerende vork op de markt. Een vibrerende Echt waar, vork? een vibrerende vork. En die gaat jou precies aangeven, die is met bluetooth... kun je die op je computer, uh, kun je precies bijhouden hoe snel je eet hoeveel je op je vork doet en hoe lang je, hoe lang, hoe lang je eet. Want behalve uh, natuurlijk de grootte van het bord is ook de duur van het eten... je moet langzaam eten en niet schrokken, uh, is, is een hele belangrijke factor. Maar het zou je maar gebeuren, dat, dat neem, om, dan neem je een te maar, grote hap... en dan gaat ja. zit dat ding net achter je keel en dan begint hij te nee, trillen. Nee, hij, hij geeft lampjes en uh, je kunt later... Hij, ja, het is, gaat, is toch een vibrerende vork? Ja, hij vibreert ook. <laughs> Lekker zo in je uh, keel. Uh, je. Maar hij... Ik weet niet of hij dan het eten er weer een beetje afschudt. <laughs> je... <laughs> maar het, het, het is inderdaad een beetje op de, op de lachspieren werkt het. Maar het is in Amerika, in een, in een heel groot con consumentenbeurs, is het, is, het, is het echt een, een enorm succes. Uh, of is dat dan ook food, voort, voor, het... voor je partner of zo? Als je vindt dat diegene wat minder moet eten, dan stel je hem even in. Bij en dan na, na, na, na vier happen dan, uh, begint hij ja. opeens te trillen. Maar toch, we lachen erom. Maar het is wel, uh, mensen moeten zich toch veel, in hun, veel beter in hun gedrag bewust worden van wat ze eigenlijk uh, je, naar binnen werken. Je, je vindt dus dat we minder moeten gaan eten? Nou, dat is denk ik absoluut... Uh, ja, maar bemoed... ook de, de, de gezonde porties, zeg maar. Gewoon ja. je stukje vlees, je aardappeltje en ja. je groente. Dat kan minder. Ja, dat is in de loop van de jaren, is dat, hè, dat, dat, is, dat is ook bewezen... daar zijn onderzoeken naar gedaan, is dat... Toegenomen. Ik denk dat het ook aan de toenemende welvaart enzovoort... Ja, en eten kost bijna niks. Dus uh, men, men maakt die porties groter. Wat, wat is goed? 100 gram groente? Uh, 100 ja, gram 200 gram groente... Uh, ja, fruit, een stuk fruit per dag. En, en in die dure restaurants, want dat is vaak het beeld. Dan, dan ja. betaal je heel veel. En dan krijg je zo'n groot bord met zo'n ja. grote een mooie schaal. Ja, dan heel dan bij, wordt die ja, opgeteeld en er liggen ja. er twee boontjes op. Dat is, is dat ja, eten? Maar als je dat op een kleine bord zou doen, dan zou je... Nou, dan <laughs> lijkt het ineens heel veel. Dan lijkt het ineens heel veel. Okay. En kijk bijvoorbeeld ook... Uh, je ziet tegenwoordig ook bij Starbucks bijvoorbeeld. Hè? Die zijn heel populair, de, de, uh, de frap. De Frappuccino's. frappuccino's. En die heb ik eens even geanalyseerd wat je dan aan calorieën binnenkrijgt? En? Slagroom erin. Oor, ja. ja, slagroom erin. Heel lekkere karamel erop. Nou, noem, uh, noemen ze het al? 500? 500 calorieën. Heb per al, frappuccino. Uh, vrouwen hebben dan al een kwart van de calorieën van een dag binnen met een kop, kop koffie, ja. eigenlijk. En ja, en daar, dus daar heb je ook heel veel uh, winst te behalen. Niet alleen door die. Porties kleiner te maken, maar door ook goed over de energieinhoud te denken. Oké, okay, dus jouw tip, als ik het even mag samenvat, is: koop een wat kleiner bord. Ja. En als dat nog niet helpt, neem dan zo'n vibrerende vork. Zou zomaar <laughs> kunnen helpen. Ja, en we lachen erom, maar ik denk dat het serieus het mensen ernst. kan helpen. Ja, okay. ja, ja. Het, het is zo triviaal, is het? Dan nou ja. ja, iedereen wil wel afvallen, dus iets minder eten. Uh, waarom niet? Ja. Toch? Ja, zeker. Ja. Ik, uh, ik, ik ga het er zo overwegen. <laughs> We praten zo verder aan deze tafel van Dit is de Dag. Over erfenissen die steeds vaker geweigerd worden. En over de film Dorsvloer vol confetti. Dit is radio 1.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 Volgens de financiële toezichthouder brengen de sites hoge kosten in rekening bij het afsluiten van een lening. En ook kreeg de AfM klachten van mensen die nooit geld ontvingen na het afsluiten. Ze hadden voor dat afsluiten wel geld betaald. De leider van Al-Qaeda op het Arabisch schiereiland zegt in een videoboodschap op internet... dat ze mensen op korte termijn medestrijders gaan bevrijden uit gevangenissen. Details over de actie geeft de leider niet. Vorige maand werden al tientallen Al-Qaeda-strijders bevrijd uit gevangenissen in Irak en in Pakistan. En turnster Celine van Gerner doet in oktober definitief niet mee aan het WK-turnen in Antwerpen. De 18-jarige van Gerner werd eind juli geopereerd aan haar rechter enkel. En het herstel gaat niet snel genoeg. Dat zijn de hoofdpunten. Voor de situatie op de weg gaan wij naar de ANWB. Jolande van der Velden. Er lag wat rommel op de weg, dat is inmiddels opgeruimd op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Staat tussen Afrit Valken en knooppuntneende Heide drie kilometer. Radio 1, dit is de dag. Goedemiddag, mooi dat u luistert naar nou, Dit Is De Dag met hier aan tafel... telecomdeskundige Jeffrey Vonk, voedings- en gezondheidsdeskundige Frans Kok... regisseur Chris Westendorp en notaris Lucienne van der Geld. U kunt uh, reageren vanmiddag via Facebook, via Twitter met de hashtag DIDD... of ga even naar onze website .nu. Ja, Erfgenamen nemen steeds vaker de beslissing om erfenissen te weigeren... of ze kiezen ervoor om de erfenis zonder schuld te aanvaarden... Notaris van Lucienne? Ja, Lucienne. Lucienne. Sorry. Lucienne van de Geld, uh, nogmaals uh, uh, welkom. Okay. Merkt u het zelf ook in uw eigen kantoor... dat steeds meer uh, mensen zo'n erfenis maar uh, weigeren? Nou, uh, dat moet ik even rechtzetten misschien. Ik uh, vertegenwoordig 160 mm -hmm. notariskantoren in Nederland. En die hebben eigenlijk al vorig jaar het signaal gegeven... wij zien steeds vaker uh, dat er schulden zijn in erfenissen. Maar u heeft zelf ook een notariskantoor? Ik heb zelf geen notariskantoor. U, u werkt niet als notaris zelf. Ik werk niet als notaris. Oh. Ik ben de juridische directeur van het Samenwerkingsverband. Ik kre wij kregen die signalen. En wij zijn toen uh, onderzoek gaan doen... samen met de Radboud Universiteit in Nijmegen. En hoe lang is deze tendens al gaande? Deze tendens is al een, een tijd uh, gaande. We hebben uh, vorig jaar uh, in het voorjaar het onderzoek opgestart. En wij zagen eigenlijk al sinds 2010 dat er meer uh, schulden in erfenissen zaten. Dat hebben we ook geënqueteerd onder onze notarissen. Die gaven dat duidelijk aan. En toen zijn we bevestiging gaan zoeken in de cijfers bij de rechtbanken, waar je bijvoorbeeld afstand doet van een erfenis. Dat wordt allemaal geregistreerd. Dat wordt allemaal geregistreerd. Heeft u een ja. percentage dat u zegt: nou ja, in 2012 uh, is het op deze manier toegenomen? Het, uh, het is dus inderdaad uh, toegenomen. En dan zien we eigenlijk in twee categorieën. Uh, erfgenamen die zeggen, ik wil niks met de uh, erfenis te maken hebben. Daar zien we een toename van 15 In 2012? In 2012. Ja. En je ziet erfgenamen die zeggen, ik wil wel de plussen... maar niet de minnen van de erfenis. Ik wil die schuld niet. Beneficair noemen we dat. Beneficiair he? aanvaarden inderdaad. En daar zien we een toename van ruim 10 Dus ja, dat, is, dat is fors. Heeft ja. dat nou want dat is je eerste reactie te maken met de crisis dat steeds meer mensen overlijden inderdaad met schulden in plaats van uh, een positief banksaldo. Dat klopt, dat is een indicatie, dat zagen we ook in die enquête onder onze notarissen, dat er steeds meer schulden zijn. Maar dat we ook uh, als, als notarissen bewuster zijn gaan worden en voorzichtiger van uh, je kunt uh, ook kiezen om beneficiair te aanvaarden als je het niet vertrouwt, omdat er toch best veel verborgen mm. schulden zijn. Want dan Ik, wordt eerst uitgezocht uh, wat de stand van ja, zaak is. Ja. Is het vaak een verrassing ook voor mensen dat, dat, dat hun ouders hun schulden nalaten in plaats van een positief saldo? Ja, het, het lijkt alsof de tijd veranderd is en dat iedereen makkelijker over bepaalde zaken eh, praat. Maar heel veel kinderen weten helemaal niet wat het vermogen van hun ouders is. Dat valt toch elke keer weer op. Zelfs eh, echtgenoten van elkaar weten het niet. Omdat de een eh, de bankzaak de administratieve zaken doet en de ander niet. En dat komt nog steeds voor. Hmm. Je pleit voor meer financiële openheid in het binnengezin. Ja, alleen dat zijn niet de gezellige onderwerpen waar je voor samen op de bank gaat zitten. <lacht> nee. En je schuldenpositie samen gaat doornemen. Maar eigenlijk zou dat wel een beetje moeten. Zodat als je onverwacht uh, uh, alleen komt te staan, dat je weet, uh, een beetje financieel weet hoe het ervoor staat. Frans -Kok, ja, hoe, kun je wat vertellen over hoe die schulden dan op? Waar bestaan die dan vooral uit? Ik... Ik zit aan een eigen woning waar nog flink uh, zijn, schulden zijn. Dat is een ja, heel ja, goed wat, voorbeeld, inderdaad. Wat, eigen, wat, ja. Het huis. Hè, ja. Dat zagen we ook eigenlijk uit ons onderzoek. Dat heel veel problemen komen door huizen die te lang te ja. koop staan. Daar zit niet alleen een hypotheekschuld op. Maar ook alle andere kosten van het huis lopen gewoon door: gas, water, licht. Je moet het huis toonbaar houden. Mm. Hè, voor kijkers die, die interesse hebben in het huis. Dus dat is een heel belangrijke factor, dat Ter, eigen huis. Terwijl die te oudere mensen uh, ja, die nu overlijden juist hun huis toch hebben afbetaald. Okay. Uh, dat is een deel dat het heeft afbetaald. Wordt en een, een steeds deel minder. Ook niet. Ja, want het is een oud beeld wat ik blijkbaar nog heb. Met ja, nee, al die ouderen helemaal nee, hypotheek, hypotheekvrij zitten. Nee, zijn niet zitten. allemaal hypotheekvrij. Nee. Nee. Dus, dus, uh, dus dan, dan zit je inderdaad maar, met een huis met, met een uh, schuld... Die, maar die hypotheek is dan blijkbaar toch nog recentelijk verhoogd of zo door die ja, ouderen? Ja, soms, soms ook. Hè. Dat is een soort krediethypotheek, een opeethypotheek. Die zijn ook heel lang populair geweest. Gelukkig is dat wat afgenomen. En als we specifiek over ouderen spreken, die hebben soms misschien geen hypotheek. maar wel een beetje een verwaarloosd huis. waar ze nog lang hebben uh, gewoond. En wat helemaal niet aantrekkelijk is in maar de huidige markt. Wat voor andere type schulden die echt. Ook uh, substantieel bijdrage kun je, kun je nog noemen. Nou, we hoorden net dat je makkelijk kunt, uh, kunt lenen. Hè? Dus allerlei uh, okay, ja, dat het ja, ja. ja was in het nieuws. Uh, maar uh, ook wil ik graag aandacht vragen voor heel veel verborgen schulden. Hè? Niet alle schulden kun je meteen uit de administratie van een overledene ontdekken. En dan denk ik bijvoorbeeld op, uh, nou, op de mooie computer of, of de mooie led-tv die je ziet staan. Die kan, dat kan allemaal kopen afbetaling zijn. Bij de zijn. postorderbedrijven bijvoorbeeld. Precies, dat ja. zie je niet meteen omdat je dat in één som hebt afgesloten. En dan is dat beneficiair uh, accepteren wel... Handig om het zomaar ja, te zeggen, want dan ja. kan je daar tijd voor hebben om naar achter te komen. Ja, en bijvoorbeeld uh, omdat de overledene stiefkinderen had hè, vanwege een eerder overleden partner. En die komen vaak de erfenis op eisen hè, als de laatste partner is overleden. Dat zie je ook niet meteen. En ineens staan die stiefkinderen op de stoep ja. om de erfenis nog op te eisen. Inderdaad, maar als je zo'n beneficiaire gok... constructie kiest hè, ja. um, en je, wil, je wilt er gewoon helemaal vanaf... Ja. Wie, wie draagt dan uiteindelijk de, de, de, de kosten? Wie, wie draagt het risico dan? Hoe, hoe gaat nou, het dan verder? Het, het gaat het verder. Je moet in ieder geval als erfgenaam dan naar de rechtbank gaan... Hè, om dat aan te vragen, die beneficiaire aanvaarding. Je vraagt dan eigenlijk het faillissement van die erfenis aan. Dat kost uh, zo'n 120 euro. En vervolgens wordt er een procedure in werking gezet... die ook heel veel op een faillissement lijkt... Uh, om al de schuldeisers te gaan oproepen, oh, ja. te gaan verzamelen... te gaan bekijken wat kunnen we wel, wat kunnen we niet betalen. Dus je komt in een, in een procedure terecht. Maar als hm. je dan die erfenis niet aanvaardt... Waar gaat die dan naartoe, naar een volgende lijn? Ja, dat is altijd het, het, het, het, het ja, misschien wel het nadeel van een erfenis niet aanvaarden. verwerpen. Ja, je zaadelt een ander ermee op? Je zadelt een ander ermee op. En afhankelijk van de vraag of er wel of niet een testament is, kunnen dat ook je eigen kinderen zijn? Ja. Ja, dus dus dat, dat wil je ook niet. Nee, dus dat, daar adviseren we soms ook van. Zeker als ja. dat minderjarige Want kinderen toch zijn. toch komt het steeds vaker voor dat het ja. gebeurt... dat deze ja. erfenissen uh, geweigerd worden. Ja. Stel, je doet dat hè, en je als zoon of dochter zegt... dat wil ik niet. En ja. dan gaat het misschien naar een oom of tante van je... die nog in leven is. Uh, maar wat gebeurt er met de persoonlijke spullen in een huis... Je ouders zijn overleden en de laatste ouder is ook overleden. En dan hangt nog een mooie antieke klok. Of je hebt persoonlijke fotoalbums uit je jeugd. Hoe gaat zoiets? Als je helemaal afstand doet van, van de erfenis, dan heb je daar geen recht op. En dan zul je ja, in onder, onderhandeling moeten met de nieuwe groep erfgenamen. Bij beneficiaire uh, aanvaarding is dat wel anders. Hey, want dan kun, je de, dan kun je dat wel uit de erfenis nemen. als je de waarde daarvan uh, in, weer in de erfenis stopt. Dus dan betaal je iets aan de erfenis. Maar dat is toch raar? Dan hè? Dan denk je nader over. Dan zit je nog eens in een ja. periode: wat doe ik? Laat ik alvast die fotoalbums meenemen. En dan moet je eigenlijk laten zeggen: oké. Okay, dat was dan 20 euro. Nou, dan nog, moet je, je eigen albums gaan terugkopen. Nou nog erger: de wet zegt als je hebt gedragen als erfgenaam, dan mag je niet meer kiezen om afstand te doen oh. van oh, de dus erfgenoot er of om beneficiële te Dus Je mag aanvaarden. eigenlijk niets uit de woning meenemen. Als je verstandig bent, doe je helemaal niks, want anders heb je je keuze verspeeld. Dus dan kun je niet stempel zeggen: Frans ja, schoen. dat hebben mijn ouders me gegeven en dat, dat hebben ze me geschonken. Maar ze ja, weten nou, niet dat je, je, je dat fotoalbum hebt meegenomen. Ja, nou ja, ik... Nee, kijk, bedoeling natuurlijk is de vraag: een fotoalbum is nou een beetje een onschuldig. Precies. Voorbeeld. Ja, ja. Uh, maar als iedereen weet die overleden had een auto en die ja. stond altijd op de oprit. Ja, <laughs> en die auto dit... is ineens weg. En de scooter is ineens weg en uh, er staat: het is een leeg huis zonder tv en computer en iedereen in Nederland heeft dat, dan, dan wordt het beeld natuurlijk weer heel wat anders. Ja. Ik zie allemaal chante situaties voor me. Bijvoorbeeld dat, dat, dat zo'n stiefkind dan komt opdagen van: nou, ik denk er is misschien nog wat geld te halen en dan, ja, dat klopt, er zijn lasten. Die mag jij nu. Uh... <laughs> Dan krijg je ah, ja. het omgekeerde mee waar je op hoog die te... kan je dan ook vervolgens weer uh, niet aanvaarden. Nee, dus. als stiefkinderen rechten hebben uit een eerdere erfenis... Dan, uh, dan komen ze meestal alleen wat geld ophalen. Ja. En geen schulden. Precies. En dan moeten die stiefkinderen toch uitbetaald worden. En die, dat zijn ook dan een soort schuldeisers geworden in die erfenis. Heeft u een advies aan de mensen die nu zitten te luisteren... en wellicht zich in zo'n uh, situatie bevinden... van moet ik nu wel of niet die erfenis aanvaarden? Ja, ik, ik, ik zou daar heel voorzichtig mee zijn met aanvaarden van een erfenis. En uh, als je het niet zeker weet, wat in heel veel situaties natuurlijk zo is... omdat je de financiële situatie niet kent, kom even bij de notaris langs. Die heeft echt niet veel tijd met je nodig om even alles door te nemen. Om toch een advies te krijgen over hoe je het beste verder kunt met die erfenis. Ja. Want je kunt echt in grote valkuilen trappen. Waardoor je zelf in de financiële problemen komt. Maar als je dan dus voor die beneficiaire, ja. chiek woord is dat ja, toch eh, mogelijkheid kiest. Ja, dan ben je dan wel even bezig om alles in kaart te brengen. Ja, van klopt. wat is er, wat zijn de schulden. Uh, ja, waar kan ik vanuit gaan? Ja, maar als het dan uiteindelijk blijkt mee te vallen... Hè, dus je zegt, ik ga voor het zekere voor het onzekere nemen... ik ga beneficiair aanvaarden... en het blijkt toch allemaal goed af te lopen... dan hoef je de procedure bij de rechtbank niet verder te zetten. Oké, okay. tot slot, uh, je zegt, nou, steeds meer mensen overlijden met een schuld, ja. helaas. hypotheek hypotheek, wat dan ook. Heeft het er ook niet mee te maken met de toename hiervan... dat de erfgenamen zelf ook in de schulden zitten en denken van... ja, ik weet niet, man uh, boven het hoofd hangt, alsjeblieft. Uh, ik geef hem terug, ik hoef hem niet, die erfenis. Dat, daar, we zien daar ook cijfers van, dat het inderdaad toeneemt. Dus uh, dat zal allemaal een effect hebben op, uh, op deze cijfers. Vanmiddag hebben we een uh, live muziek in de, in de studio... en die komt van Geert van der Velden van de band The Black Atlantic. Geert, welkom. Hoi. Vandaag weer even zonder band, maar solo. Ja. Dat is, uh, dat is vast ook leuk, dat gaan we zo meteen merken. Wat voor, wat voor soort muziek maak jij met jouw band? Ja, dat is altijd zo'n vraag die je niet aan de muzikant moet stellen, maar denk aan de mensen die dat beluisteren. Maar het wordt wel vaak in de, in de, de folk- en in de indie rock, uh, hoek uh, gestopt. Oké, okay. in, in dat uh, hokje, als we dus graag in hokjes willen denken. Uh, jullie hebben in ieder geval succes en dat heb je ook op een uh, beetje bijzonder manier aangepakt, namelijk met gratis downloads via internet. Ja, jaren geleden hebben we inderdaad in 2009 hebben we ons debuutalbum uh, uitgebracht en uh, dat werd toen... Uh, uh, ook op een grote Nederlandse BitTorrent-site uh, gezet. En uh, als een soort van feature torrent. Ja. En een week lang was die toen uh, daar gratis te downloaden. En uh, het album is nog steeds uh, gratis downloadable. Zeg en, maar. en waar betaal jij je brood van? Uh, van voornamelijk van het show spelen. En, uh, en gewoon nog steeds fysieke merchandise verkopen. Maar dat is eigenlijk een nieuwe gedachte. Dus je verspreidt je muziek gratis. Gratis een fanbase yeah. opbouwen. en dan van de optredens die je daardoor krijgt, daarvan leef je. Ja, en ook. maar ik merk ook, we hebben bijvoorbeeld wel onze muziek op de website, uh, uh, hebben we dan een bandcamp pagina, dan kunnen mensen gewoon zelf kiezen wat ze ervoor willen betalen. Maar het grappige is, ik heb toch echt wel wekelijks wel een heel aantal downloads van mensen die gewoon meer betalen dan de vraagprijs die, die ik heb gegeven. Uh, omdat of je ze sure. de vrijheid geeft om te betalen of niet? Ja, mensen die betalen soms echt, echt dat ik denk van wauw, zoveel voor een, voor een download. Maar nee. ja, misschien dat is dat, dat wel vanaf. De, de nieuwe ondernemerstijl van de muzikant. Wat ga je voor ons spelen? Ik ga een helemaal nieuw nummer spelen. Wat ik alleen nog maar afgelopen zaterdag heb uitgeprobeerd op een festival in Rotterdam. Dat heet Hall. Oké, okay, ik zal niet vragen wat voor soort muziek het is. Ik ga naar luisteren. Goed. Succes! I try almost Dat was Hol uh, van Geert van der Velde van The Black Atlantic. Later in Dit is de Dag uh, gaan we nog heel graag nog een keer naar je luisteren. Lange rokken, een zwarte kousen, orgelmuziek. Het zijn allemaal ingrediënten in de verfilming van het bekende boek... ...de vol confetti van schrijfster Franca Treur. Scriptschrijver en regisseur Chris Westendorp. Jij dook in de wereld van de bevindelijk gereformeerde... ...met als doel uh, om een uh, geloofwaardige film te maken. Uh, Welkom hier aan tafel. Wat is het gekste wat jij gedaan hebt om een beetje thuis te worden in die wereld? Um, het gekste, ik heb verschillende dingen gedaan. Ik vond ze allemaal wel redelijk normaal om te doen. Ik heb in ieder geval lid geworden van het Reformatorisch Dagblad een tijdje. Waarvan er volgens mij niet veel leden zijn in Amsterdam. En? Hoe was dat? Um, ja, enerzijds natuurlijk een hele normale krant met uh, normaal buitenlandse nieuws. Maar de opiniepagina's of de, de columns die waren wel echt totaal anders dan wat ik gewend was. Maar, maar is het anders dat je dan zit te erger of denk je nou daar zit er eigenlijk ook wel wat in? Uh, allebei wel een beetje allebei Zoals daar over homoseksualiteit wordt geschreven is het natuurlijk niet waarvan ik denk uh, ja, dat... Dat uh, ja. onderschrijf ik. Wat zeg je? Dat is niet zoals je denkt dat onderschrijf ik. Precies, ja. Als we even terug naar de basics gaan. Het gaat, uh, hè, de, de, de, je gaat een boek verfilmen, een boek van Frank Hatreur, Dorsloer vol confetti. Waar gaat het boek over? Het gaat eigenlijk over een jong meisje, een twaalfjarige meisje die opgroeit in een hele gereformeerde wereld. Op een boerderij met allemaal broers. En van haar wordt verwacht dat zij in de voetporen treedt van haar uh, moeder en haar oma. Een soort uh, vrouw wordt, uh, kinderen krijgt en uh, uh, gereformeerd blijft. Um, maar zij is zo rijk aan fantasie. Ze heeft zoveel eigen ideeën, zoveel eigen gedachten, dat het voor haar eigenlijk onmogelijk is. Dus het gaat erom over hoe zij die wereld uh, toch weet uit te komen. Jij vindt dat euh, leuk om over dat soort dingen films te maken, over subcultuur? Je doet dat vaker toch? Uh, ja, ik ben afgestudeerd als documentairemaker, dus ik heb een tijdje documentaires gemaakt. Onder andere over alochtone gemeenschappen in de, in de Haagse Schilderswijk. Klopt, man. Uh, met, ja. Dus veel dingen in kaart gebracht. Wat maakte dit uh, weer een heel andere subcultuur? Um, het is natuurlijk enerzijds een hele kleine subcultuur in Zeeland. Uh, ver weg van Amsterdam, ver weg van de stadse wereld zoals ik die ken. Een boerderij. Uh, mijn opa en oma waren boeren, maar dat uh, was voor mijn tijd. Dat heb ik niet meegemaakt. Dus het was, voelde ook een beetje als een stap terug in de tijd. Terwijl anderen denken: oh, ja, dit is de moderne wereld omhoog. Maar dit voelde ook als een beetje. Oh ja, dat maar het is toch ook, ook gewoon nog. de reformatorische subcultuur die wel groter is? Of is het echt specifiek dat Zeelse wat het anders maakt? Ja, de reformatorische dat, dat is inderdaad best groot. Er zijn geloof ik een miljoen mensen horen daarbij. Maar dit, dit kleine Zeelse groepje is eigenlijk wel weer klein. Ja, had je zelf het boek al gelezen? Of werd jij benaderd uh, met: hey, hier is het boek en wil je daar een film van maken? Nee, ik kreeg eigenlijk een mailtje van: we hebben een boek met een hele rare titel. Dorsvoer vol confetti. We weten zelf ook nog niet. Nou ja, die moet maar betekent? kijken wat het betekent. <laughs> um, zou je het willen lezen en zou je willen kijken of het is, iets is voor jou... En terwijl ik het las en terwijl ik de eerste opzetten maakte voor het script, werd het boek eigenlijk groter en groter en groter en kwamen er uh, ja werd het eigenlijk een soort van uh, hit. Want jij dacht meteen toen je het las: hier wil ik een film van maken. Ja, ik vond het een heel bijzonder boek. Ik vind het heel erg mooi geschreven. Ik vind het heel erg eigen, een heel erg specifieke toon, ook echt duidelijk geschreven door een vrouwelijke schrijfster, wat ik uh, ja wat toch weer anders is. Ja, ik vond het... het sprak meteen heel erg aan. Ja. Okay. Nou, er wordt uh, in ieder geval een, een gezin geportretteerd, een, een bevindelijk gereformeerd of geïnfumeerde gezin. maar net hoe je het wil zeggen. En dat dat is iets wat heel veel te maken heeft met stereotypen en hoe, uh, hoe wij uh, Nederlanders vaak denken over die subcultuur. En hoe wij erover denken, daar hebben we een uh, klein geluidsfragmentje van. Grote gezinnen, oh. zwarte kousen, Klederdracht. Zwarte kousen. Op die principiële punten, waar de Bijbel heel helder in is, de SGP. Daar moeten wij ook een principiële lijn volgen. Zondagsrust. Laten we nu stoppen met zonderen. Nors. als we eens een keer besluiten om die deken van negativisme weg te trekken. Geen tv. Weinig woorden. Um, Stophorst. Is hip. Ik zie u denken, wat zegt zij nou weer? De 20er jaren oudere wets. Was dat Chris Westendorp ook het beeld dat jij zelf had voordat je het boek gelezen had? Uh, dit zijn natuurlijk wel heel erg veel stereotypen op een rij, maar een <laughs> aantal had ik inderdaad, uh, had ik ook. Ja, ja zoals. Uh, het zwarte kousen, het idee dat mensen heel erg donker gekleed zijn. Uh, we zijn naar een kerkdienst geweest en dat was eigenlijk helemaal niet het geval. Vooral de kinderen zijn heel vrolijk gekleed. En het is natuurlijk wel een beetje bruin en blauw en, en veel gedekte kleuren. Ja. Maar het is niet zwart. En vu vuur je nog meer op? Want dat, dat, dat feestelijke zeg je dan. Uh, waren er nog meer dingen waarvan wij allemaal... dragen ze bijvoorbeeld wel zwarte kousen? Uh, nee, die heb ik echt niet gezien. Nee, wel kousen, maar vaak wit of, of blank of uh, wat dan ook. Maar niet zwart, nee. o, Of andersom waren er dingen maar we weten, Ja, dat klopt echt precies. Ze zijn inderdaad zo. Puntje, puntje. Uh, nou, die zondagsrust is wel heel erg uh, belangrijk. Als je als In het boek lees je ook dat... Uh, ook al zou het de beste dag zijn om te oogsten... dan wordt het toch niet gedaan. Want het is niet, uh, God niet welgezind om dat te doen. Uh, ja, dus er zijn heel veel dingen kloppen wel. Ook het hele taalgebruik, dat hele vormelijke van zo'n kerk... Ja, ja dat, dat vind je daar. Om, om een beetje een goed, uh, om ze zeg maar goed neer te zetten in die film. En nauwkeurig heb jij samengewerkt met Lisbeth Labeur. Zij is een kunstenares uit, uh, uit de uh, meer bevindelijke wereld. En wat, wat heeft ze jou geleerd? Waarom kon ze jou daarmee helpen? Nou, eigenlijk had ik geen enkele ingang in die hele gemeenschap. En zij was diegene die mij kon, uh, zowel bij het boerenbedrijf binnen kon krijgen... van dit zijn uh, boeren en een melkput werkt zo... en een dorp voorziet er zo uit, al dat soort gewoon basisdingen. Uh, maar zij heeft me ook meegenomen naar een kerkdienst. En wij hadden echt wel een beetje het gevoel... dat wij het hol van de leeuw betraden. Ik zou nooit in mijn eentje zomaar naar een kerkdienst uh, durven gaan. Dat Wat trof je gek. aan? Uh, zij had voor kleding gezorgd, ze had voor hoedjes gezorgd... en ze uh, zag er netjes uit en uh, we hebben dat helemaal aan haar overgelaten. Zelf precies over dat had ik niet geweten. Wat voor een hoedje moet je aan? Wat, is, wat past en wat niet? Het is natuurlijk allemaal niet zo heel gek, maar dat weet je dan niet. Maar hoe uh, was, was dat jouw eerste kerkdienst? Nee, ik heb een, een film in Amerika gemaakt over de evangelische gemeenschap. Dus ik heb ontzettend veel kerkdiensten meegemaakt. Maar het is een heel andere stijl is dat daar dan uh, dit hier is. Ja. Dat is, Lucienne dus van der Geld, ja. uh, je, je zit er al een beetje te knikken. Dat, dat, dat vermoed dat jij er ook iets van weet of een boek gelezen hebt. Ik heb het boek gelezen. Ik weet er niks van, want ik ben opgegroeid in het katholieke Brabant, zeg ik dan maar. Ja. Dus ik kende het helemaal niet. Ik heb het gelezen na hè, het boek van Daan Siebelink, Knielen op een bed Violen. Ja. En uh, inderdaad, het, het, het, het aantrekkelijke aan het boek is dat het vanuit een vrouwelijk perspectief wordt geschreven, maar ook een meisje wat heel veel gezonde vragen heeft wat zich wel veilig voelt in die gemeenschap... maar heel veel vragen stelt van ja, de waarom-vragen eigenlijk. Ja. Hoe komt het eigenlijk, denken jullie, dat, dat, dat zo'n uh, zo boek zo'n succes heeft in Nederland? Ook al dat knieën op een bed violen. Waarom willen wij zoveel weten van die subcultuur... terwijl we toch leven in een, in een maatschappij waarin we zoveel mogelijk seculier zijn... en het liefst zo weinig mogelijk mee te maken hebben? Ja, daar heb ik eigenlijk me ook over nagedacht. Eigenlijk weet ik dat niet zo goed. Ik vind dit boek van uh, is ook een heel grappig boek en een licht boek, Dus ik ja. kan allerlei redenen... Uh, ja, dat, dat is gewoon een leuk boek te lezen. Maar Stiebelink heb ik zelf ook expres niet gelezen. Okay. Okay. Um, om je niet te laten beïnvloeden bij de voorbereiding. Ja, en ook, maar daar denk ik zelf van... Ja, dat is wel weer heel erg somber. Wil ik dat? Waarom zou ik dat doen? Uh, voor mij was het echt een kennismaking met die wereld. zij zei kom uit het katholieke Brabant. Die wereld ken je dan eigenlijk allemaal niet als je opgroeit. En uh, het is interessant om te, om te lezen... wat voor een invloed eigenlijk je achtergrond toch heeft op, uh, op je latere leven. En dat blijkt ook wel uit beide boeken... Ja, maar is, is het dan vooral de zoektocht van, van een vrouw die jou aanspreekt? Uh, ook wel die cultuur, absoluut, omdat ik hem totaal niet ken... En uh, de schrijfster zelf uh, is daar opgegroeid. En heeft uiteindelijk ook afscheid genomen van dat van leven. En woont nu in Amsterdam volgens mij. En uh, leest niet meer op die wijze. En dat vond ik zelf ook een heel aantrekkelijke perspectief. Van uh, welke vragen stel je en waarom neem je afscheid. Ja, is, is, het, uh, is de, de film ook, zeg maar gaat hij echt precies de verhaallijn volgen van het boek? Of heb jij veel dingen aangepast, Chris? Ik heb wel ene dingen, een en al moeten aanpassen. Ja, Het boek is eigenlijk heel anekdotisch. Het zijn een, een soort verzameling van anekdotisch samen... Ervan volgen, vormen, maar voor een film moet je toch wel een dingender plot hebben. Meer uh, gaat het haar lukken om uit de wereld te komen? Dat moet toch een beetje de vraag zijn die je hebt als kijker. Ja. Dus daar heb ik nog wel wat dingen voor overhoop moeten gooien. En ja. wat vond de schrijfster daarvan, Franka Treur? Uh, dat vond ze prima. Dus ja, ze, we hebben eigenlijk van tevoren hebben elkaar gesproken. Ze heeft een paar mensen gesproken en gedacht van ja, aan jullie vertrouw ik het toe. Ze heeft ook gezegd van ja, ik doe ermee mee al, dat je Dat lijkt me toch wel spannend. Het was toch een beetje haar kindje, eerst de buitere veel geprezen. En dan gaat er iemand zomaar mee aan de haal. Dat is ook zo. Dat is ook heel erg dapper dat ze dat heeft gedaan. Uh, maar, maar dat ze, heeft ze wel gedaan. En is ze op de set erbij geweest? Ja, we zijn uh, vorige week samen we samen geweest. Ze vond het trouwens over de taalgebruik. En ze had wel toen ze, ze heeft het later gelezen, toen dacht ze wel van... Er zat meer humor in het boek dan in de film... Maar ik denk dat dat uiteindelijk helemaal goed komt... met hoe het gefilmd gaat worden. Ja. Um, wat, wat wil jij als mensen de bioscoop uitlopen... dat, dat ze dan meekrijgen van jouw film? Wat, wat is jouw doel ermee? Ik vind het mooi als mensen een hebben zien van een meisje... die gewoon, hoe klein ze ook is, toch weet uh, wat voor haar goed is. En de mensen om haar heen zo ver krijgen dat ze haar steun... In om haar eigen weg te kiezen. Het gaat natuurlijk over deze reformatorische wereld... maar het gaat natuurlijk over allerlei kinderen in die uh, situatie. Je kan denken aan Marokkaanse kinderen... je kan denken aan kinderen uit ja, elk, elk streng uh, kunstzinnig gezin. Maar iedereen bedoel je daarmee dat, dat zij niet de vrijheid hebben... om, om zo'n keuze om een eigen weg te vinden? Nee, ik denk dat iedereen, ik vind het mooi als iedereen voelt dat het kan. Dat iedereen zijn eigen weg kan kiezen. Want dat heeft zij gedaan, dat meisje. Een meisje in de film heeft, uh, doet dat zeker, ja, hoe jong ze ook is. Maar was dat iets? Want dat, dat lees je in het boek veel terug, hè, dat, dat de hel en verdoemenis daar vaak spreekt. En misschien een soort angst in boezemd. Is, is dat iets wat jij ook herkende toen jij bijvoorbeeld zelf daar in de kerk zat? Uh, ja, dat heb ik wel daar leren begrijpen hoe ontzettend groot en belangrijk dat is. Dat ken ik niet van huis uit. Maar dat is wel. Een van de hele grote redenen, denk ik, dat je niet weg durft te lopen. Maar ook een hele grote reden waarom bijvoorbeeld de moeder het zo erg vindt als iemand wel weggaat. Want die denkt, ach meisje, ik ga je straks niet terugzien. Ja. Uh, dat moet ook afschuwelijk zijn als je eigenlijk denkt dat je kind... Uh... Verloren is. Ja, verloren is. Ja. Gaan, er nog, scènes, nog leeft, gaan ja. er nog scènes in zitten waarvan misschien de, de reformatorijers zeggen... hé, hey, dat, dat gaat helemaal niet zo bij ons in de kek? Heb je aanpassingen gemaakt om filmtechnische redenen? Je gaat die film toch niet kijken. Oh, dat is waar. Die mogen vaak een manier naar de bioscoop. Dat is ook niet leuk voor jou. Nee, maar ik geloof dat er wel best behoorlijk veel mensen in de tv stiekem in de nachtkastjes verstopt hebben. En die uh, ah, uh, uh, verstoppen als de ouderlingen komen, maar ze wel hebben. Ah, dus, dat uh, heb je ook uitgevonden. <coughs> ja, dat deed ik wel. Ja. Ja, dus in de bioscoop zul je ze misschien niet zien, maar als dat uitgezonden wordt, dan uh, weet ik zeker dat er gekeken gaat worden. Het is bijna drie uur na drieën is bij ons te gast Jurgen Seppen van het Academisch Medisch Centrum Amsterdam. Hij kwam er toevallig achter dat vrouwen minder vruchtbaar kunnen worden als ze sojaproducten eten. En we praten verder met drie regionale journalisten over opmerkelijke nieuwsfeiten in hun eigen provincie. Reageren kan via onze website ditistedag.nu en op Twitter met hashtag